9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Commissaris Suzanne Baart stapte op bij Vestia. In een verklaring van de woningcorporatie staat dat Baart... haar termijn in de raad van commissarissen niet vol wil maken. Ze treedt uiterlijk 1 oktober af. Vestia heeft grote financiële problemen... doordat oud-topman Erik Staal voor miljarden aan financiële derivaten kocht. De commissarissen kwamen onder vuur te liggen... omdat zij onvoldoende toezicht zouden hebben gehouden. Ook kregen ze het verwijt dat de raad bestond uit vrienden van Staal. Ook was er kritiek op Baart omdat haar, haar partner Peter Nordaanes de commissaris was bij Vestia tussen 2001 en 2003. Prinses Maxima heeft in Indonesië een ontmoeting gehad met president Judo Jono. Het is het eerste bezoek van een lid van het Koninklijk Huis... sinds de president van Indonesië in oktober 2010... zijn staatsbezoek aan Nederland afzegde. Judo Jono deed dat een dag van tevoren... omdat de Molukse regering een Balkenschap toen wilde... dat hij bij aankomst in Nederland gearresteerd zou worden. Maxima is in Indonesië om te praten over microkrediet. Het wrak van de Titanic komt op de lijst van beschermde erfgoederen van UNESCO. Dat betekent dat iedereen die iets met het wrak wil doen aan de VN-organisatie toestemming moet vragen. Op 15 april is het 100 jaar geleden dat het cruiseschip op zijn eerste reis op de Atlantische Oceaan tegen een ijsberg voer en verging. Omdat dat in internationale wateren gebeurde, was er niemand verantwoordelijk voor het wrak. In Salzburg is Ferdinand Alexander Porsche overleden. Beter bekend als Boetsy Porsche. Hij is de ontwerper van de klassieke sportwagen Porsche 911. En kleinzoon van de oprichter van het automerk. Boetsy Porsche begon zijn loopbaan in het familiebedrijf in 1958. Halverwege de jaren 60 vertrok Boetsie Porsche naar Oostenrijk... om onder de naam Porsche onder meer horloges en balpennen te ontwerpen. Hij bleef wel verbonden aan de autofabriek. Boetsy Porsche is 76 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht helder en fris met vannacht lichte vorst. Morgenochtend zonnig, middags bewolkt met kans op regen. Het wordt een graad of 10 en de dagen daarna is het lichtwisselvallig en iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ANBV Verkeersinformatie vielen op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Deventer en Badmest staat 3 kilometer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden.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 Over een kleine twee minuten begint in Valencia de kraker in de kwartfinale van het Europa League toernooi. De tweede wedstrijd in Alkmaar gewonnen door AZ. De confrontatie met Valencia 2 tegen 1. En nu het geluid daar. Direct van Andy Houtkamp, nu eerst van Bas Stigler. Veel plezier bij een mooie wedstrijd hoop ik. Goedenavond. Mestaya is er klaar voor. En dat geldt hopelijk ook voor de elf die Gert-Jan Verbeek voor AZ het veld ingestuurd heeft. Voor de duidelijkheid nog maar. Berens op oranje schoenen mochten we hem over het hoofd zien... is binnen de lijnen vanaf de eerste minuut en ook viergever weer terug in dat elftal. Dat dus verder bestaat uit Esteban in het doel. Een achterhoede met Marcellis, Moisander, viergever en Paulsen. middenveld met Maher, Elm en Martens... En een met Berens dus, Eltidor, ondanks alle kritiek. Hij is pas 22, zei de trainer en de kansen die hij mist zal hij toch wel een keer gaan maken. Hij staat in ieder geval altijd op dezelfde, op de goede plek. De Amerikaan en Holmen, de man van de weergaaloze goal van de eerste wedstrijd in Alkmaar. AZ gaat aftrappen in het blauw gestoken vanavond tegen de zwart-witten. Prachtig tenue van Valencia. Het stadion zoals we zeiden, helaas niet vol, maar half vol. Maar de sfeer zal de vermoedelijk vanaf het begin niet minder om zijn, Andy. Want als Valencia, en zeker hier, ergens onbekend staat, is dat het vanaf minuut 1 volle bak gehad. Ja dat komt ook omdat het stadion de mensen zo dicht op het veld zitten loopt schuin omhoog aan de zijkanten en een rond van die ronde hoeken. Schitterend stadion. AZ gaat dus aftrappen en hoopt dat dat de laatste keer is vanavond. Dat zou betekenen dat ze de halve finale uh, bereiken. Het stadion met is er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. De wedstrijd is begonnen. Bal bezit voor AZ. Maar meteen wordt de bal onderschept aan de linkerkant door Jordi Alba die de bal naar voren speelt. Maar Soldado kan er niet bij komen. En dan is het Elthidoor die de bal bal aangespeeld heeft gekregen aan de rechterkant. Dus even kijken, loopt er al iemand mee? Ja, aan de buitenkant vraagt Berens, maar Elthidor probeert het zelf met een schot. En die bal eindigt, nou net niet tegen de cornervlag, maar wel daar vlak in de buurt. Eerste doeltrap voor de keeper van Valencia, Diego Alves. Valencia dat het uh, doet met één echte spits, Soldado. Die krijgt dan Jonas, de in zijn rug. Twee mensen op de vleugel, een soort 4-2 of een soort. Het is 4-2-3-1 wat ze spelen, dat doen ze eigenlijk altijd. Vaak wisselen de veel namen, nu valt het dus mee. Twee andere vergelijkingen met vorige week. Maar het systeem, zoals zei Gertjan van Beek, ook, is toch altijd hetzelfde. Zodat je Valencia in ieder geval wel redelijk. Je weet wel ongeveer wat je eraan hebt. Balbezit voor de Spanjaarden nu achterin. Via Adil Rami, de Fransman. Die vorige week dus geschorst was. Die geeft de bal mee aan de rechterkant van het veld. Waar hij op het middenveld door Tino Costa, de Argentijn, wordt opgepikt. En die komt met een lange bal naar de linkerkant van het veld. Marcellus moet verdedigen. Blijft staan. Er wordt doorgekopt in de richting van Soldado. De bal door Moissander de andere kant weer opgetrapt. Dan moet Berends aan de bak. Berends in een veldduel. Moet dat duel met Jonas aangaan. Verspeelt uiteindelijk de bal. Daar is Jonas met een 1-2 en een diepe bal naar Soldado en anderen voorin. Maar dat wordt door AZ doorzien. En AZ mag voor opruiming zorgen. Ja, AZ wil graag dat eerste kwartier goed doorkomen. Dat is altijd belangrijk als Berends de bal heeft aan de rechterkant. Marcellus is uh, meegelopen. Maar Berends uh, slaat hem over. Gaat een 1-2 aan. Wil die 1-2 aangaan met Martens. Maar Martens draait de andere kant op. Hij speelt de bal naar de linkerkant. Waar Brad Holman de bal kan binnenhouden. Aan de buitenkant Palsen. Zoals altijd maar. Holmen trekt naar, naar binnen. en speelt de bal op Martens. Martens met de voorzet. Naar Altidore. door. een beetje in de rug geduwd. En dan het uh, uitverdedigen uh, van Valencia via de linkerkant. Via Mathieu en gaat de bal helemaal terug naar keeper Alves. Voorlopig is de eerste minuten van de wedstrijd geen enkel vuiltje aan de lucht voor AZ. Er is nog geen sprake van welke storm dan ook. Sterker nog, Esteban heeft de bal nog niet van dichtbij gezien. En als er al een ploeg is die 1-2 keer in de buurt van het doel van de tegenstander geweest is, dan is dat AZ. Dat betekent dat Unai Emery, de coach van Valencia, langs de kant staat te gebaren. En dat verweeg rustig zit. Terwijl nu een verre trap van achteruit, ongelukkig van Topal, terecht komt op de rug van een van AZ-middenvelders. En AZ zo kan overnemen Martens. Aan de rechterkant van het veld wil Berends wel. Martens loopt daar nu eigenlijk zelf naartoe. toe geeft de bal dan mee aan Berends aan de buitenkant. Berends, twee mensen in zijn buurt. Bal terug, dat kan, in de richting van Maher. Bestaja in het hartje, nou net buiten het hart van Valencia. Prachtig stadion. Gert-Jan van Beek kent het, is in 2000 hier als assistent van uh, Fop de Haan geweest met Herenveen. Toen speelde Herenveen 1-1. Maar was al uitgeschakeld voor de Champions League. Ronnie Venema, die kent hem niet meer. Maakt het enige doelpunt voor Herenveen. Balbezit voor Valencia via Ricardo Costa. De andere Costa aan Portugees. Via Mathieu gaat de bal de diepte in naar Alba. Maar Alba kan er niet bij, omdat uh, Moisander ertussen zit. Zijn paas naar buiten is uh, niet echt lekker. En kan opgepikt worden door Mathieu. Huiskamer vraagt je: drie doelpunten maakte Herenveen toen in dat Champions League uh, debuut. Zes wedstrijden. Wie maakte die andere twee? Leuk, even over na te denken. Balbezit voor Valencia aan de rechterkant van het veld. Is nu. De Restback Baragan mee. Die kennen we van de vorige keer nog. Die gaat nu ook langs Holmen. Geeft een voorzet. Die bal wordt bijna door Soldado beroerd. Wordt dan het strafschopgebied uitgetrapt. Ingooi voor Valencia. Komt nu voor de voeten van Baragan. Die gaat weer nu een tegenstander voorbij. Wordt ten val gebracht, denk ik, door Holmen. Aanvallers moeten niet te veel meeverdedigen. Brett Holmen vloert zijn tegenstander een meter of anderhalf... bij de punt van het strafschopgebied vandaan. Dat zijn posities die je liever niet wil... Daar een vrij schop te incasseren, maar dat gebeurt dus nu wel. Holmen, zoals gezegd, de schuldig. En achter de bal, dat weet we ook nog van de eerste wedstrijd, staat dan altijd de Argentijn Tino Costa. Die heeft hem snel kort genomen, maar scheidsrechter vindt niet goed. Wordt wel gescoord en er wordt wel gejuicht. Maar de scheidsrechter vond dat het te snel werd gedaan. Geeft meteen Tino Costa. Nou, dan weten we waar we aan toe zijn. Een gele kaart daarvoor, voor het te snel nemen van de vrije trap. De scheidsrechter Pavel, Pavel Kralovec, een Tsjech. En Costa heeft dus uh, geel, omdat hij dus een vrije trap te snel nam op uh, uh, Feguli, de Algerijn. Nou, de uh, bal ligt weer. Laten we hopen dat hij dat nog een keer doet, die uh, Costa. Dan uh, wordt het de prettige avond voor AZ. Costa staat klaar. Linkerbeen vanaf de rechterkant bal ligt. Meter van de punt van het strafsopgebied aan de rechterkant. En daar komt die uh, vrije trap van Costa. Tweemaals muurtje van AZ. En uh, bij de tweede paal onder andere de koppers. Zoals uh, uh, daar nu bij de tweede paal. Esteban komt en uh, de bal weg Ramt voor. voordat er gekopt kan worden door Ramy. Die is wel in het gezicht geraakt uh, en uh, gaat naar de grond. Gaf aan dat hij uh, flink werd geraakt. Rami, de maar staat nu alweer. En de hoekschop kan zo dadelijk genomen gaan worden vanaf de linkerkant. En zo komt de AZ toch een heel klein beetje in de verdrukking met de vrije schop. En een hoekschop eigenlijk achter elkaar door. En staat het hele elftal nu in het eigen strafselgebied. Wacht op die hoekschop die vanaf de linkerkant indraaiend gaat komen. Rami is daar dus bij. Soldado. Maar de bal gaat komen bij oh, Costa. Die trapt. Die wordt over het hoofd gezien terwijl hij het strafselgebied vanaf de rand inloopt. loopt. Terugde van de penalty stip krijgt hij zijn voeten tegen de bal. Maar hangt eigenlijk half in de lucht. En krijgt de goede richting niet aan de bal. Hij schiet hem uiteindelijk een metertje of twee naast het doel. Maar als hij hem daar goed raakt, zit hij erin. Want niemand van AZ lette op hem. Op de man die schoot. Gevaarlijk moment en eigenlijk het gevaarlijkste moment in de wedstrijd. Het loopt voor AZ goed af. En een doeltrap, het gevolg van Esteban. Heeft die bal naar voren getrapt. Maar de bal gaat via het hoofd van Feguli over de zijlijn. En dan mag AZ gaan gooien. Doet dat rustig aan. Palsen gaat ook weg naar de bal. Maar de trainer Emedi... Hij gaat de bal zelf maar halen en geeft hem aan Paulsen. Dat het hier kan spoken, weet Mario Been eerder dit seizoen. met Racing Genk, 7-0 verloren. Echt een gigantische oorwassing toen nog in de Champions League. Terwijl de bal door AZ naar voren wordt gerampt, maar opgevangen wordt door Alves. Overigens de Champions League. De enige ploeg over uit de Champions League in de Europa League is dit Valencia. 0-0 de stand, we hebben gespeeld. Ik kijk even achter mij waar onze monitor staat. Ruim 6 minuten Valencia AZ. De bal is voor de Spanjaarden weer, centraal achterin. Azet plooit nu terug. Staat met de uitzondering van El Tidor met alle spelers op de eigen helft te wachten. De bal gaat bij de Spanjaarden achterin rond. Topal, de Turk, de man van de goal van de vorige week met die kopbal. Knappe bal. Hij heeft nu een paas gegeven naar Jonas aan de linkerkant van het veld. Die kan wel de bal binnenhouden, maar legt hem dan eigenlijk klaar voor AZ. Dat er nu razendsnel uit kan komen als Berens wordt aangespeeld. En die is snel, zouden ze dat ook hier weten, Oeh, zijn tegenstander is ook best snel trouwens. Die meekomt komt verdedigen. Berens krijgt naar binnen. door als enige mee. Berens houdt in, vergeet de bal. Heeft hem dan toch weer te pakken met een gelukje. Twee mensen van Valencia Daardoor op het verkeerde benen. Komt de voorzet. Die bal wordt onderschept door Valencia. Maar half wordt al slecht uitverdedigd. Opnieuw opgevangen door AZ. Daar zou Elm vanaf dat kunnen schieten. Maar die krijgt dan net de bal niet snel genoeg onder controle. En besluit de bal naar de linkerkant mee te geven aan Paul. Paulsen aan de linkerkant probeert 1-2 uit ja, te gaan met Holmen. Lukt dat? Ja, de bal gaat richting de achterlijn. En Paulsen heeft hem en is er langs. En Paulsen kan de bal binnenhouden. Nu de bal goed voorgeven. Jammer, dat lukt niet. En dan heeft de scheidsrechter gezegd dat het al een achterbal was. Ik denk dat hij daar volkomen mis zit. Want wij zien dat vanaf deze hoogte erg goed hoe de bal rolt. En die bal is niet over de achterlijn geweest. Nu wel in tweede instantie. Maar dat maakt niet uit. Hij gaf het voor de eerste keer dat de bal achterging. En dus uh, gaan we nu met een verder voor Valencia. Maar het was een aardige beweging van Simon Paals. Een heerlijke voetballer die uh, linksbek van AZ. Uh, Valencia is ook gewaarschuwd. heeft balbezit via Rami. En wat me opviel is dat bij het moment zo even Valencia tot twee, drie keer toe wat paniekerig oogt bij het verdedigen. Dat zal AZ ook goed doen. Soldado nu, oh, goede ingreep van Viergever. Soldado draait er aan de buitenkant langs. Wil eigenlijk inhouden naar binnen toe, dreigen. En dan toch buitenom, terwijl hij heel dicht bij de achterlijn staat. Maar niets ontziend is daar de tackle van Viergever. Dan moet je zeker zijn van je zaken hoor. Als je dat daar durft in je eigen strafschopgebied. Want als dat verkeerd afloopt, dan heb je de poppen aan het dansen. Daar kan de Viergeven zelf natuurlijk nog over meepraten. Maar een hoekschop. voor Valencia, wel de tweede al in deze wedstrijd. Soldado kiest positie. En ook Costa is er weer de bal. Dit keer wordt er kort genomen, wordt verlengd. Ze hebben wel veel varianten ingestudeerd. Deze is niet zo, want AZ heeft overgenomen en mag uitbreken. Berends wil graag de bal, staat aan de linkerkant nu. Berends krijgt ook wel de bal, maar komt hij erbij? Nee, net niet. Want de pas wordt hem afgesneden op het allerlaatste moment door Barakam. Aardig begin van de wedstrijd voor AZ. 8,5 minuut gespeeld, 0-0. AZ houdt uh, redelijk stand. Bal gaat nu de diepte in richting Soldado. Kan koppen. Soldado brengt hem bijna bij een medespeler. Dat uh, komt uh, goed uit voor AZ. Dat dat uh, niet lukt. Als Holmen de bal overneemt en hem naar Marcellus speelt aan de rechterkant. Marcellus heeft ruimte op dit grote veld. Speelt hem naar Martens. Martens probeert in de diepte door te bereiken. Dat lukt niet, want hij gaat over Elti heen. En ook uh, over uh, Rami. En dus kan er uitverdedigd worden door Valencia. Ah, aardige wedstrijd zo in die uh, eerste uh, nou, kleine tien minuten. Uh, tussen Valencia en AZ. Nog altijd 0-0. De goede stand zou mooi zijn als AZ in ieder geval één doelpuntje maakt. Dat uh, zou bijzonder prettig zijn. En dat lukte ook tegen Oudinezen in de vorige ronde. En dat betekende ook toen dat uh, AZ doorging. Zou mooi zijn als dat nu ook zou lukken. In ieder geval voor ons nog is het balbezit voor Valencia. Valencia komt wel heel langzaam maar zeker wat meer op stoom. Jonas is uh, zeer bedrijvig in de eerste 10 minuten. Hij heeft ook nu een veldduel met Maher. dat moet de bal wel terugspelen op de eigen helft. En uiteindelijk moet dan... De verdediging voor een oplossing zoeken. Ricardo Costa, een van de twee centrale verdedigers, Portugees, verstuurt een diepe paas in de richting van Jordi Alba. Maar die wordt van de bal gelopen door Marcellus, die dan heel verstandig via Alba de bal over de zijlijn trapt. En AZ mag een ingooi gaan nemen. En dat doet het dan dicht bij de eigen cornerflast. Zo moet Marcellus wel een beetje opletten dat hij daar geen gekke frats uit haalt, want de ruimtes zijn daar klein. En eigenlijk staat er niemand vrij. Dan maar vergooien. Ja, op de grootste zou ik willen zeggen, Berens moet dan doorkoppen. Dat lukt niet. De bal stuit het er overheen. Komt dan terecht bij Eltidoor, die hem teruggeeft aan Berens. En dan gaat die bal vervolgens weer over de zijlijn. En dan komt er opnieuw een ingooi voor AZ die gegooid wordt naar Altidore. Altidore eh, net niet, maar Elm weer wel. Die komt om richting Berens, eh, maar in de lucht. Dus Berends wordt afgetroefd door Mathieu. En dan kan Rami de bal terugspelen op zijn keeper, op Diego Alves. Alves geeft hem meteen weer mee aan Rami. Rami die dus vorige week afwezig was, maar eh, nu meteen weer in de basis staat. In plaats van De Albert. Speelt de bal de diepte in. En dan is het uitkijken geblazen als Baragan de bal heeft. Maar Baragan kan niet voorbij Holmen komen. Wel ten koste van een inworp. De inworp wordt snel genomen. En de bal zit voor de eerder genoemde Baragan. Bal gaat terug naar Topal. Topal geeft een breed naar Costa. Die paast het schafelgebied in. Maar die bal is te hard. Dat komt in de handen van Esteban. Die dan de laatste minuten wel weer wat meer op zich af heeft. komen, dit keer de bal makkelijk kan vangen overigens en meegegeven aan 4 geven 4 geven op de rand van zijn gestrafselverbied. AZ wordt daar nu opgejaagd. Oh, linkerbal van Sander naar de buitenkant. Naar Paulsen. bijna zit er Fegouli tussen. Dat loopt net goed af. Bal gaat nu de diepte in naar Eltydor. Fel duel van Eltydor met zijn tegenstander Ramy. Overtreding van de Fransman. En een vrije schop voor AZ. Een paar meter over de middellijn. Dat komt AZ in die zin goed uit. dat het Zoals ik zei, even een paar minuutjes een beetje in de verdrukking dreigen te komen. Dus nu even weer wat adem kan halen met veel mensen op de helft van de tegenstander kan komen. Elm, Paulsen. Dat is de combinatie aan de linkerkant van het veld. Paulsen staat stil. Iedereen staat stil. Dan gaat de bal diep. Martens van de bal gezet. Geen overtreding. Uitbraak van Valencia in de maak. Snel kijken en combineren. A zet lijkt voldoende mensen mee terug te hebben. En trapt uiteindelijk mooi Sander de bal de tribune in. Ja, dus inworp voor Valencia. Ik kijk omheen. Stadion dus niet vol. Zo'n 30.000, 35 35.000 mensen in Mestalla. Die uh, de kaartjes, als je een uh, seizoenkaart hebt voor 5 euro, kon kopen. Het is lekker weer. Graadje of uh, 14, 15. Dus zitten ze er grotendeels wel in dit stadion. Uh, aanstaand weekend de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Uh, bal voor het doel, gevaarlijk. Als Soldado schiet, goede redding van Esteban. Mooi schot, eigenlijk uit stilstand. De manier waarop hij dat deed, laat toch weer zien dat het een wereldspits is, Soldado. Maar dat Esteban ook een uitstekende keeper is. Maar dit was de eerste goede mogelijkheid voor Valencia. Het schot van Soldado. Ja, serieuze kans. Die eigenlijk helemaal geen kans was. Maar omdat hij zo goed is, die Soldado, krijgt hij er nog een kans uit. En dat is dan wel knap. Schot uit het niets, maar het kan er maar zo in. Esteban, dus inderdaad goed, je zegt dat terecht. Die heeft AZ natuurlijk vorige week ook een paar keer flink in de race gehouden. Toen hij met een paar prachtige reflexen zeker lijkende doelpunten voorkwam. AZ combineert overigens nu keurig aan de linkerkant van het veld. Met snelle, één keer raken combinaties. Die uiteindelijk toch stranden in schoonheid. Zo gaat het vaak. Altidore krijgt de bal niet terug bij Martens. De bal gaat terug naar de keeper. Diego Alves. Eltido loopt door. Keeper opent naar de oe, linkerkant. Bal is te kort. wordt onderschept door Berens. Die nu meteen als een dolle de andere kant op moet. Omdat zijn tegenstander Mathieu weg is. Maar uiteindelijk loopt Berens de bal over de zijlijn. En komt er een ingooi voor Valencia. Het publiek is wat wakker geworden. Na dat moment van soldaten. Zo even gaat wat lawaai maken. Van de storm. We hebben nu een aantal keren gezegd dat AZ bij tijd en een beetje dreigt in de verdrukking te komen. van de storm die ons voorspeld was, is dan in ieder geval de eerste 13 minuten niet zo heel veel gebleken. Je kan ook zeggen, AZ heeft de zaakjes toch nog redelijk goed onder controle. Ja, één kans van die Soldado was trouwens, ik heb het net even de herhaling gezien, een ja. schitterende beweging hoor weer van hem. Uh, balbezit voor AZ, dit kon wel eens uh, wat opleveren. Als Maher de bal in de voeten speelt van Tidor. ik weet niet wat de bedoeling van Tidor precies was. Maar die geeft een paas op Soldado en die speelt toch uh, in de spits aan de andere kant. Gelukkig voor AZ uh, kan Soldado er niet al te veel mee. Was de paas niet zo goed van El Tidor dat uh, Soldado er iets mee kon. En is de verre bal uh, geschoten door Esteban. Opgevangen op de borst bij Rami. Rami heeft de bal dan in de breedte gegeven naar Costa. Costa kijkt, maar het staat een beetje stil. Van de kant van Valencia uh, wordt uh, nu wel uh, wat in de breedte gelopen door onder andere Badagan, maar het wordt in de diepte gezocht bij Jonas. En Jonas wordt door viergever van de bal afgelopen, levert wel een hoekschop op voor Valencia. Nummer 3 in deze wedstrijd, een hoekschop weggegeven door Nick Viergever. De Huiskamervraag, het antwoord is Jeffrey Talan en Daniel Jensen voor de liefhebbers van zinloze en nutteloze feitjes. Hoekschop voor Valencia, de derde, over zinloze feitjes gesproken, hoewel dat wel iets zegt over het feit dat Valencia dus wat vaker op de helft van AZ te vinden is zo de laatste minuten. Esteban zal uh, geconcentreerd moeten opereren. Hoekschop weer kort genomen. Jonas, nu wordt hij teruggelegd naar Fegouli. Halverwege de helft van AZ. Die legt hem dan voor. En ja. gekopt, goal. Keeper komt. Keeper zit eigenlijk mis. En dan kan die bal er via ik denk Rami in worden gekopt. Dan is het niet meer zo moeilijk ook als Esteban zijn doel uitkomt en probeert om de bal daar weg te stoppen. Maar er volledig langsheen zeilt. Ja, dit is niet uh, sterk gekiept van Esteban. Die zijn ploeg toch zo vaak en zo goed in de race heeft gehouden. En zoveel doelpunten heeft voorkomen. Maar hier. Gaat hij de fout in en zet Rami het hoofd tegen de bal. Meer dan dat is ook echt niet meer nodig, want het doel is leeg. En dan is het niet zo moeilijk. En nou zitten we net te vertellen dat AZ de zaakjes redelijk onder controle heeft. En dat het allemaal wel meevalt met die storm. Maar eh, als je keeper dit soort fratsen gaat uithalen. Bovendien vier geven die daar ook nog staat, kan ook het duel wat beter aangaan. Denk ik, dat doet hij ook niet. Dan komen de problemen vanzelf. En die problemen zijn er nu. Na een kwartier in Mestaya 1-0. E de voorsprong voor Valencia. Doelpunt van Adil Rami. En bij deze stand is AZ eruit. Ja. Dus moet AZ gewoon gaan scoren. Maar wat is gewoon tegen deze ploeg. Alhoewel ik ze aanvallend wel erg sterk vind, Maar ze regelmatig ook vorige week... Verdedigend wat steken zag laten vallen. Zal AZ dat moeten gaan doen. En zal heus wel wat kansjes gaan krijgen. Maar dan moet men scherp zijn. Scherper dan Bel was zojuist bij die voorzet. Nu gaat Berens weg aan de rechterkant. Berens richting de achterlijn. Berens met de voorzet. Bij Eltdor. Ah, dat is jammer dat Elm er net niet bij kan. De bal gaat langs Elm. En uh, dan is het uitkijken geblazen. Want de counter is daar. Van Valencia. Met Soldado. Soldado straks op gebied binnen. Goeie sliding van 4 uh, Van Viergever. Goed gedaan. Die uh, maakte het, dat het niet nog erger werd voor AZ binnen een minuut. Want uh, dit was toch een goede mogelijkheid hoor, met een hele snelle soldado. tweede keer eigenlijk dat geven dit uitmuntend goed opknapt. Om in zo'n loopactie met een sliding precies goed getimed. De tegenstander te beletten om te schieten. Daarbij dus opgeteld dat hij zo even bij dat uh, kopduel bij Rami. Vond ik wel uh, heel langmoedig stond toe te, toe te kijken. Dat had hij beter moeten doen. Maar dit doet hij uitstekend. Maar ja, zo blijkt maar weer Valencia terwijl AZ even denkt in de buurt van een kans te komen. Is er met een counter dan zo razend snel uit dat het daar wel meteen gevaarlijk wordt. Hoekschop dus, de vierde. Dezelfde variant als zo even via Fedguli. En nu een uh, voorzet vanaf de rechterkant. Weer een indraaiende bal. Die wordt doorkomen De tweede paal helemaal vrij. 2-0. Het wordt een vervelende avond voor AZ op deze manier. Als de 2-0 wel heel snel volgt op de 1-0. Ik denk dat Jonas de doel moet te maken dit keer is. Nee, het is niet Jonas. Nee, het is uh, Rami. Ja, het is weer Rami. 2-0. Eerste keer met het hoofd en nu staat hij nadat de bal wordt voorgezet en wordt doorgekopt wel heel vrij bij de tweede paal. Het is een verdediger die is groot en sterk. Het lijkt me iemand die je bij Hoekschoppen tegen toch per definitie in de gaten houdt. Maar AZ slaagt dat tot twee keer toe niet in. En zo is het in een tijdsbestek van een paar minuten ineens een uh, hele vervelende avond dan het worden voor AZ. Want 2-0 is na 17 minuten de tussenstand. Dat betekent dat je het nou heel positief wil zien dat je nog tijd genoeg hebt om er wat aan te doen. Ja, maar het vreemde is dat het natuurlijk niet uitmaakt of het 1-0 of 2-0 staat. AZ moet sowieso scoren. Dus uh, laten we dat maar als positieve uh, punt nemen. Maar dit valt wel heel erg uh, rauw op het dak. Ik haal het toch even in herinnering dat het in Oedine in tegen Oudinezen na een kwartier 2-0 stond. En toen stond AZ met 10 man na de rode kaart voor Nick 4 geven. Ik probeer maar een beetje... ...optimistisch te houden voor Alkmaar en omgeving en verre omgeving. Want er zijn veel mensen die AZ een warm hart toe dragen. Maar dit zijn toch wel klappen die uh, oploopt in het eerste kwartier. Maar dat AZ met klappen kan uh, omgaan, dat is dus gebleken. Dat wil ik er maar mee zeggen. Kijk wat Berens kan. Hij krijgt de bal niet onder controle. En dus kan Valencia weer overnemen met uh, Mathieu, Jeremy, Mathieu. Een van de twee Fransen. De andere Fransman heeft al twee keer gescoord. Rami, maar de paas nu is niet goed. Naar voren uh, kan opgepikt worden door Paulsen. Linkerkant van het veld. Ook Holmen is nu mee en maakt vaart. Paulsen nog altijd aan de bal. Geeft hem dan breed aan Martens. Die laat hem eigenlijk wat ver van zijn schoenen springen. Daarbij van hem niet gewend is. Die hem kwijt ook. Het uitverdedigen van Costa. Maar dan de onderschepping weer van Elm. Zo heeft de AZ in ieder geval de bal weer snel terug. Mooi Sander, Marcellis, de rechterkant van het veld. Dus Berends. Nee, die wilde wel de bal maar worden overgeslagen. Die gaat naar namelijk terug. Mooi Sander over aan de linkerkant van het veld. Paulsen. Paulsen kan de bal terwijl hij helemaal vrij staat binnenhouden. De trainer van Valencia staat druk te verbaren langs de zijlijn. Gaat er zelfs bij Elfse hurken zitten of dat veel zin heeft vraag ik me af. Paulsen nog altijd aan de bal, wil een voorzet geven, wil de bal meegeven aan Holm. Het lukt allebei niet. Overname weer van de Spanjaarden en dan Figulia aangespeeld. Die halverwege zijn eigen helft nu wel fel wordt opgejaagd door Elm. Elm haalt de paas er dan uit, die komt van Costa. En als die bal dan over de zijlijn gaat blijft hij ook door Valencia nog het laatste zijn geraakt. En mag AZ via Paulsen gaan gooien. Loopt Eltidor vrij, maar wordt uh, niet aangegooid. En dit is wel een hele slechte bal. De bal wordt naar Holman gegooid. Die tikt hem terug richting Palsen. Maar uh, er is anders dan waar Palsen stond. En dus gaat de bal weer over de zijlijn. Mag Valencia gaan gooien. Dit zijn klappen geweest. Die twee klappen die Rami heeft uitgedeeld. Want je ziet dat eventjes die hoofden hangen bij Holman en met Palsen. En nu moet uh, uh, deze ploeg van Gert-Jan van Beek weer tonen. Dat het karakter heeft zoals het uh, dat wel vaker heeft gedaan. Maar het mag niet verder uh, weglopen, Valencia. Als de bal de diepte in gaat, richt hij Mathieu. Mathieu aan de linkerkant. Mathieu voor zijn linkerbeen zoekt naar een vrijstaande man, is Alba. Alba terug naar Mathieu. Mathieu kijkt naar de doorgelopen Alba, Geeft hem aan Alba, maar niet echt lekker. Maar Mathieu krijgt hem terug en dan komt de voorzitter van Costa. En dan is het uitkijken geblazen als soldado, soldado, oei, oei, oei. Dat scheelt toch wel heel weinig. En dan heeft de scheidsrechter ondertussen wel gefloten voor een vrije trap voor AZ. Omdat het hens was van soldado. Terwijl soldaten zich boos maakt op de scheidsrechter dat hij had moeten fluiten voor een penalty omdat hij vastgehouden werd. Maar de vrije trap is voor AZ. Maar levensgevaarlijk hoor. Valencia had dat zomaar 3-0 kunnen zijn. Ik zit nog even naar de herhaling te kijken. De wijze waarop of, of je nou wel of niet die bal even met zijn handen raakt. Hoe die, die makkelijk aannemen, twee mensen in zijn rug, wegdraaien. Het is echt een prachtig goede spits. Een genot om te zien. En ja, dat zijn wel de mensen, hoewel hij dus nu nog niet op het scoreformulier staat, die wedstrijden voor je kunnen beslissen. Dat was ook al wel bekend natuurlijk. Maar AZ zal zich uh, moeten wapenen tegen hem en tegen al die anderen ook. 2-0. De voorsprong voor Valencia. Snel in de wedstrijd gekomen. Door eigenlijk uh, twee fouten achterin. één keer van de keeper en één keer omdat je iemand vrij laat staan bij de tweede paal. Dat zijn geen handige dingen. Uit uh, twee hoekschoppen. Terwijl AZ nu balverlies leidt op het middenveld. En de uitbraak komt opnieuw. Van de Spanjaarden, de Soldado aan de bal. Jonas kiest positie. Soldado draait weg van één man. Geeft de bal mee aan de buitenkant. Jonas voor het doel. Dan komt de voorzet. Jonas voor het doel. De bal wordt weggetrapt door Moissander. Of uh, viergever is dat geweest. Er komt nu wel zoveel druk op dat doel van AZ. Dat je ergens, ik, je moet het ook niet taart op willen zeggen misschien, maar ergens nog denkt: als ze niet oppassen, dan staat het zo meteen 3-0. En dan wordt het wel een avond die je als floren mag bestempelen. Het is bijna een kopie van de wedstrijd tegen PSV, toen uh, de eerste helft. Valencia zo verschrikkelijk veel sterker was dan PSV. En ook heel makkelijk daar 2-0 uitliep. En het eigenlijk 4-5-0 al bij rust had uh, kunnen zijn. Nu is het nog uh, 2-0 met balbezit voor Valencia. Maar niet voor lang. Want Marcelles zit tussen En nu moet er gekouterd worden. In de diepte gaat Berends. Maar de uh, bal gaat naar Martens. Martens probeert door te koppen richting Eltidoor Die stond buiten spel Maar krijgt de bal niet. Is het uh, wel Holmen die de bal goed onderschept. En hem uh, meegeeft aan Maher. Maher naar Berends. Aan de rechterkant. Nu moet uh, actie komen. Met uh, tegenover zich uh, Mathieu. Berens met Mathieu gaat straks op gebied binnen. Brengt de bal voor het doel. Wordt weggekookt door Costa. En dan weer opgevangen door Elm. Die de bal speelt naar Marcellus. Marcellus Mooijzander volgende aanval AZ. Kwart wedstrijd gespeeld. AZ op een 2-0 achterstand. Twee goals van Rami Twee hoekschoppen die met een variant weliswaar voor het doel kwamen. Waar de AZ-verdediging er niet best uitzag. AZ heeft in het eerste kwart van de wedstrijd eigenlijk nog geen kans gehad. Heeft helemaal in het begin van de duel één keer op het doel geschoten. Maar dat was een slap rolletje van Elty door. En komt er nog niet echt doorheen. Balbezit wel weer voor de ploeg uit Alkmaar nu. Omdat met de 2-0 Valencia toch geneigd is om zich als het kan iets meer te laten zakken. Balbezit voor Moisander nu. Halverwege zijn eigen helft. Hij wijst en hij kijkt. Is er iemand speelbaar? Eigenlijk staat iedereen stil. De bal breed naar Maher. Die komt hem dan maar eens halen naar de buitenkant. Berends met een actie langs Mathieu. Nee. Terug naar Maher. Terug naar Marcellus zelfs. En terug naar Moisander. Zo is het helemaal terug bij af. Gaat de klok inmiddels richting de 23 minuten. En heeft viergeven de bal gekregen. Het viergeven, balletje breed Moor is nu een meter of twintig breed het speelveld. En dus gaat Moijsander maar eens even zelf lopen met de bal. Speelt hem naar Maher. Maher bal de diepte in op Martens. Martens naar eh, Holmen. Dat is een goede bal. Holmen van het prachtige doelpunt van vorige week. Mag hij vanavond herhalen als hij dat kan? Holmen. Holmen nog altijd speelt hem op Elthidoor. Elthidoor tikt hem door, maar net niet naar Martens. Want uh, daar zit Costa tussen. En dan uh, is het uitverdediger ook weer niet lekker van Valencia. Is het uh, viergever die een goede paas heeft op Berends. Berends vanaf de rechterkant neemt de bal goed aan. Mathieu komt naar hem toe. Berends geeft de voorzet via de rug van Mathieu over het doel. Hoekschop van AZ. Voor AZ moet ik zeggen. Dat is de eerste voor de Alkmaarens dus In deze wedstrijd daarmee komt die verhouding op 4-1. En nou ja, je had het net over Holmen. Dat is een goal van de vorige week. Uit een hoekschop vanaf die kant. Ze zullen hem nu toch wel een beetje in de gaten houden. Hij gaat er wel weer zo staan. Zo voorbij de tweede paal. Het zou toch wat zijn als je dat nog een keer kan. Hoekschop gaat indraaien. komen. Berens uh, of uh, staat echt totaal vrij. De scheidsrechter moet nog wat ruziemakers uit elkaar houden. Daar is Berens voor AZ bij betrokken. Die loopt zijn oh, tegenstander een beetje in de weg. De keeper uh, zegt wegblijven hier, de scheidsrechter zegt inderdaad. En wat mij betreft mag het nu weer, er is veel beweging. Elm, Eltidor, El Palsend zijn de koppers, daar komt de bal. En die komt in de richting van de tweede paal, wordt weggekopt of doorgekopt. Eigenlijk komt dat toch bij Holmen, die legt hem eigenlijk breed voor het doel. Maar her schiet ineens, Maher, oh, dat is een lekkere bal. 35 meter ineens op de slof en dan uh, de doelman die de bal over de lat bokst. En opnieuw een hoekschop voor AZ, dat zijn uh, goede knallen van Maher. Prachtige knal van die uh, jonge jongen. En levert de hoekschop af, af de linkerkant. En dat kan Elm heel aardig, dat weten we. Heeft zelfs direct gescoord dit seizoen vanuit de hoekschop. Daar komt die bal richting eerste paal. Moeizaam weggekomen door Mathieu. Weer ten koste van de hoekschop. Hoekschop nummer 4. Aan dezelfde kant waar Elm met het rechterbeen dat gaat doen. Ik kijk even. Mooi zander blijft achterin staan. En ook viergever staat daar. Dat uh, verbaast mij eigenlijk, want je moet toch doelpunten maken. Daar komt de bal. Eerste paal wordt half geraakt en blijft een beetje hangen. Maar niemand van AZ kan erbij komen. En dan is de uitkijker geblazen voor de counter. Want de bal gaat de diepte in, maar wordt opgevangen door natuurlijk mooi Zander, Want die was achtergebleven. Ja, drie mensen op twee spitsen. Dat is uh, op zich verstandig. Terwijl nu de bal terug gaat naar de keeper die met een hele hoge boog dan de bal meegeeft aan Marcellus. Die bal is zo lang onderweg dat er bijna nog een Spanja tussen kan komen. AZ moet daardoor wat sneller uitverdedigen dan het eigenlijk had gewild. Maar doet het naar behoren. Marcel is, Maher, rechterkant van het veld. Maher moet nu wel teruglopen, teruglopen, teruglopen. Kan de bal afleveren bij Moisander. Sander En uh, Mooij kijkt dus om zich heen en ziet al viergever in de brede vrijstaan. Die krijgt nu ook de bal mee. Terug naar Moisander, maar weer. Wie wil, wie kan, wie durft. Elthidoor wijst maar staat bij het spel. Die kan niet eens aangespeeld worden. Kruipt nu weer tussen de laatste lijn. Kwalder had het voor viergever. Aan de rechterkant van het veld Elm die zich wat heeft laten zakken. En dan komt het hele spel van AZ wel een beweging. En opent Elm met een prachtige bal of is hij te hard naar de linkerkant van het veld. Paulsen wil die bal kop en binnen houden. Maar inderdaad, bal te hard geweest. Bal over de zijlijn gegaan. En een ingooi voor Valencia. Halverwege de helft van de Spaanse nummer 3. Wat niet vergeten, Valencia is, en dat is eigenlijk al jaren zo, een beetje de best of the rest. Als je dat zo mag zeggen, hier in Spanje. Ja, zijn uh, zes keer kampioen geweest in 2004. Was de laatste keer. 2008 nog een keer de beker gewonnen. Dat waren de hoogtepunten zo'n beetje. Koeman, een tijdje trainer geweest. Niet al te lang overigens. Uh... Toen Maduro ook hier kwam. Wordt trouwens flink gespeculeerd over van de wiel. Dat kan even omdat de bal over de zijlijn is. Van de wiel naar Valencia. Men zou toch wel heel erg veel interesse hebben. Gingen zelfs bedragen hier in het roddelcircuit van 8 miljoen. En een ruil met Maduro zou prachtig zijn. Maar nu moet er uitkijken als Valencia weg is. En een hakje. Ja, maak het helemaal te gek. Soldado die wil met een hakje scoren. Net voorbij de penalty stip. Dat uh, uh, was te veel van het goede, gelukkig maar. Want Esteban kan de bal makkelijk oppakken en hem uh, meegeven aan Zander. Maar ja, het was weer een snelle uitbraak van uh, Valencia. Met uh, uh, onder andere Soldado die dat uh, te mooi probeerde te doen. Gelukkig voor AZ, want het staat nog altijd wel 2-0. Dat betekent één doelpunt van AZ en de wedstrijd uh, krijgt weer een totaal ander aanzien. En dan uh, zouden we dat ik u afsteven op verlenging. Kortom, er is nog geen man overboord. Maar AZ zal toch een modus moeten vinden om zich wat beter tegen de Spanjaarden te wapenen. Want met de aanval zo even staat er uiteindelijk toch wel ook één. De Soldado best vrij. En die moet je volgens mij niet zoveel ruimte geven. De bal gaat over de zijlijn nu. Dat doet Alba. Omdat er bij AZ eentje geblesseerd op het veld ligt is dat... Mooi, ja, het is mooi Sander inderdaad. En ik moet eerlijk zeggen dat het me volstrekt ontgaan is waarom hij daar geblesseerd ligt. Die heeft... ik, heb het echt, ik kan me niet herinneren dat ik nee. hem naar de grond heb zien gaan. Goed, ik zal ongetwijfeld een herhaling komen. Hij is in ieder geval wel weer overend gekrabbeld. Dus het valt ook allemaal wel weer mee. AZ gooit, dan gaat de bal nu weer via Maher keurig teruggeven naar de keeper. Nou ja, goed. De ja, komt het, zijn janker, dus het is uh, niet iemand die zomaar gaat liggen en daar een tijdje blijft. Hij trekkenbeent ook nog steeds. En heeft zijn plaats nu centraal achterin ingenomen. Wel oppassen geblazen, want hij heeft natuurlijk wel zo'n soldado om zich heen lopen. En die uh, Jonas, die... Ja, die soldado deed het net, zag ik. Hij wilde de bal nog inderdaad wegtrappen. Die soldado zet er nog net een voet voor. Die zal hem wel geraakt hebben. Ja, nou, hij, uh, hij loopt hier, maar niet echt uh, van harte. Mooi zander heb ik het dan over. De bal gaat over de zijlijn. Inworp voor Valencia, halverwege de helft van AZ. Ik van het veld. ingooi die genomen gaat worden door Baragam. Baragam gooit de bal het stafselgebied van AZ binnen. Daar komen er ook veel mensen nu ineens. Veguli is er daar een van. Alba aan de bal. Die legt hem breed. Dan zou er geschoten kunnen worden als uh, de bal voor de voeten komt van Jonas. Jonas draait en schiet. En schiet de bal een metertje over. Aardige actie wel van de Braziliaan. Jonas. Maar de bal gaat uh, over het doel van Esteban. Blijft dan op het dak van het doel liggen. Het is wel mooi om te zien dat die doelen zo... Alles staat hier dicht op het veld. Dus ook achter die doelen van... De keepers, daar zitten echt een meter daarachter. Mensen. Je kan echt die, als ze wat zeggen, hoor je dat ook echt. Dat maakt deze voetbaltempel. Ja, het gaat een keer toch ook weg, want ze zijn al bezig dat hele verhaal met het nieuwe stadion, wat nog niet zo ongelooflijk vrolijk gaat wegens geldgebrek En dat duurt en dat duurt en dat duurt maar. Maar dit stadion is wat dat betreft een fantastisch voetbalbolwerk. Een genot om hier te mogen zijn. Balbezit voor AZ. Achterin, gekopt wordt er door Mooi Zander. Op het middenveld wil maar Herder lucht in, dat doet hij ook wel, maar verliest het kopje wel zo echt... Krijgt... Fegouli de bal voor Valencia. Probeert de bal naar buiten te spelen naar de omkomende bek die niet uh, bereikt wordt. En dus kan AZ overnemen via Holmen. Holmen wordt uh, flink geattaqueerd. Krijgt de vrije trap mee. Doet dat, uh, krijgt hij mee een, uh, ongeveer een, een anderhalve meter voor de middenlijn. En de boosdoener was uh, Topal. De Turk die vorige week scoorde met het hoofd. Deed dat knap, maar uh, had ook wel gedekt mogen worden. Wat beter gedekt door Marcellus toen. Nu uh, wordt de vrije trap kort genomen. En eigenlijk niet echt lekker verwerkt door Holmen. Gaat wel via de tegenstander. fik bal over de zijlijn. Maar ja, dan had je eerst een vrije trap. En nu heb je een inworp. Inworp met Paulsen. Paulsen naar Elm. Elm naar Holmen. Holmen uh, met, uh, in zijn rugbargan. Maar verliest dan de bal en Feguli pikt hem op. En Feguli zoekt meteen in de diepte naar Alba. Maar die uh, wordt niet gevonden. Daar zit Moislander tussen. Maar het is steeds dreigend als Valencia naar voren gaat. Is het constant dreigend met mensen als uh, Alba en uh, Soldado. Je ziet dan alles dat Valencia ploeg is die gewend is om op hoog niveau te voetballen. Het is technisch vrij goed. Het is uh, in de combinatie goed. Pasers zijn zuiver en op maat. Het gaat snel. Het is vaak één keer raken. Er zit agressie in de ploeg. Er zit snelheid in. Het is heel moeilijk te bespelen omdat eigenlijk strikt genomen de tegenstander gewoon beter is. Dus ja, dan kan je het beste keer winnen. Maar dan moet je wel een beetje geluk hebben. Dan moet alles wel meezitten. En moet het dus ook goed gaan. Maar her nu paas aan de rechterkant van het veld naar Berens. Berens moet zijn tegenstander een keer opzoeken. Mathieu Berens gaat er een keer langs. Schaar en kruipt naar binnen. Berens wil een steekballetje geven naar Martens. Dat mislukt omdat het daar te druk is. En de bal smoort op de rand van het strafgebied van Valencia. Paulsen jaagt zijn tegenstander Feguli op. Dat doet hij goed. Want via de Algerijn gaat de bal over de zijlijn en een AZ gooit. Het zijn geen kansen, maar het zijn wel mogelijkheden. Als zo'n steekballetje wel en goed tussendoor gaat... dan staat je eh, ploegenoot gewoon voor de keeper. Nu gaat de bal de diepte in naar Paulsen. Paulsen eh, probeert een voorzet te geven. Eh, is een achterzet geworden. De bal gaat over de achterlijn dus. Komt niet voor het doel. En dan mag eh, Alves de bal weer in het spel gaan brengen. staat het 2-0. Dat werd eh, bereikt door twee doelpunten van Rami binnen 18 minuten. 15e minuut 1-0, 18e minuut 2-0. En nu hebben we 31 minuten gespeeld. En is die 2-0-stand nog steeds degene als Martens de keeper opjaagt. En dat heeft succes, want de bal wordt door keeper Alves over de zijlijn gespeeld. AZ moet een keertje minimaal scoren. Ja. Want uh, met deze stand ligt AZ eruit. bal zit nu aan de rechterkant. Marcellus is doorgelopen, moet een voorzet geven. Komt de bal ook wel? Eltidoor staat er alleen. Staat tussen vier verdedigers in. Dat heeft geen enkele zin. De bal wordt door Valencia ook makkelijk uitverdedigd. En dan komt er een counter met Jonas en Soldado. Soldado met vier geven, viergever geven, viergever, viergever naar de grond. Soldado is weg vanaf de linkerkant. Soldado kapt al vier geven nog een keer uit. Geeft dan een prachtig steekballetje op. Mathieu, die is meegekomen. Die bal bij de eerste paal wordt door Elm wel tegengehouden. Maar levert dan een hoekschop op voor Valencia. Dit was een aanval waarmee eigenlijk het verhaal wat ik zo even vertelde wordt onderstreept. Het is namelijk makkelijk, het is technisch goed, het is snel, het is verrassend. Het, er zit veel voetbal in Valencia. Het is een ploeg waar je niet zomaar langs loopt, in tegendeel. Die soldado is echt een wereldspits, dat hebben we vorige week al mogen zien. Je ziet het aan die kleine bewegingen, aan de grote bewegingen. Echt een topper eerste klas. En uh, ja, daar krijgt... AZ nog veel mee te stellen de rest van de wedstrijd, uh, vrees ik. Balbezit aan de linkerkant. Heeft er trouwens al aardig wat mee te stellen. Balbezit aan de linkerkant voor uh, Alba. Alba wordt uh, redelijk verdedigd door Marcellus. te kosten van een inworp. En daar gaat uh, Mathieu, Thierry, Ma, uh, Jeremy Mathieu zich uh, mee bemoeien. Hij uh, doet het halverwege de helft van AZ en gooit de bal naar Jonas. Jonas, de Braziliaan. Die dus in de basis staat en uh, dat voor ons nog goed doet. Want hij uh, speelt lekker, maar uh, vindt nu Mathieu maar met moeite. En Mathieu probeert met een hakje uh, uh, Alba te bereiken. Lukt niet. Via Marcellus gaat de bal over de zijlijn. inboor voor Valencia. Ook een van de goede punten van dit elftal van uh, Valencia is natuurlijk die twee backs die vaak komen. En dat de hele wedstrijd eigenlijk ook wel volhoudt. Terwijl nu vanaf het middenveld Topaz, Topal, moet ik zeggen, schiet, maar heel ruit naast schiet. Geldt voor die aan De linkerkant geldt voor Baragan aan de andere kant. Het zijn uh, echt aanvallend ingestelde backs. Daar speelt men hier nog helemaal graag mee. Zo geeft dat Valencia wel een vrij aanvallend vleugje. Want de ploeg wil wel heel graag naar voren. Goed. Uh, dik een half uur gespeeld. 2-0. De voorsprong voor Valencia. Dat is dus uh, voldoende om de 2-1 van vorige week uit te gummen. En AZ zal dus uh, wat moeten doen in deze wedstrijd. Zoveel is duidelijk. De, bond, of de coach van uh, Valencia, Unai Emery, we hebben dat een aantal keer gezegd... is uh, een coach die onder druk staat... Dat uh, mag dan wel zo zijn. Maar met een flauw woordgrapje kun je zeggen dat deze coach... toch in ieder geval voorlopig geslaagd is voor zijn Emery-scan. <lacht> Half uur over nagedacht. Ja, het is uh, balbezit voor AZ. Kijken of die uh, Emery-scan uh, de hele wedstrijd uh, goed blijft. Bal gaat naar Elthidoor, aan de rechterkant. Elthidoor met de voorzet. Elthidoor bereikt geen ploegenoot in dit geval Holmen. Op bal wordt weggeramd uit het strafschopgebied En opgevangen door... Elm, goed gedaan. Elm voor Soldado. Elm naar Moisander. Moisander naar de rechterkant waar het uh, bal bezit voor Maher is. Maher goed uh, gekaatst door Holmen met Berens. Berens naar Maher. Maher kijkt, ziet niemand staan. Speelt een breed naar Elm. Elm meteen doorspelend naar Viergever. Die goed in uh, komt schuiven. Uh, viergever halverwege de helft van uh, Valencia. 1-2'tje. Lukt weer net niet. Met Holmen. En nu moet hij uitkijken 4G. Want het is weg achterin. En men is levensgevaarlijk in de omschakeling. Maar nu even niet. Omdat uh, Sofiane Feguli de bal lang bij zich houdt. En hem nu zelfs terug speelt op Alves, de keeper. En dat betekent dat Valencia de bal weer heeft. En weer mag gaan uitverdedigen. Doordat ze die aan de linkerkant dit keer via Mathieu. bal terug naar de centrale verdedigers. In dit geval Ricardo Costa. een van de twee Costa's. De ene een Portugees. De andere een Argentijn. De Argentijn speelt op het middenveld. Aan de rechterkant Barakan, die dus wel graag wil nu weer naar voren. Ook alweer op de helft van AZ staat, maar onder druk komt de bal terug. Kaatst op de eigen helft. Dan is het Topal, die zich het meest van die twee centrale middenvelders laat zakken. Tussen de eigen centrale verdediging, om daar eens een keer een balletje op te halen. Dat rondspelen gaat Valencia zo makkelijk af. AZ doet ook eigenlijk niet echt iets. Nu loopt El Altidore wel op een soort sukkeldrafje naar de man aan de bal. De man van de twee goals, Adil Rami. En gaat de bal weer terug naar Diego Alves. Jerani heeft uh, met zijn twee doelpunten vandaag zijn uh, seizoen totaal zowel in uh, Europees verband als in de Liga. Nee, in, uh, in de Liga heeft hij er twee gescoord. En eentje in uh, uh, de Champions League en één in de Europa League. Dus uh, echt veel scorend is hij niet. Maar nu twee doelpunten in één keer. Daar is men dan wel blij mee. Het is natuurlijk de centrale verdediger. En deed dat knap met het hoofd onder andere. Nu is het bal bezit voor Maher. Maar Maher zoekt het de opening door het spel te verplaatsen via viergever. En Viergever heeft hem dan in de middencirkel. Maar alles staat zo'n beetje vast van, uh, van AZ. En dus moet hij het via Moisander doen. Krijgt hij terug, Viergever. Halverwege de eigen helft. Ga maar wat lopen met die bal. Ja, dat doet hij dan ook. En dat doet hij goed. Want hij uh, schudt wat mensen van zich af. Speelt de bal dan naar de rechterkant. Het is geen echt lekkere bal op Berens. Maar die krijgt hem uh, met een gelukje toch uh, onder controle. Speelt de bal uh, dan uh, naar Maher. Krijgt hem terug van uh, Martens. Maar dan is uh, Berens de bal kwijt. En kan Valencia weer overnemen. We hebben bijna 35. 30 minuten gespeeld, Het heet. 36,5. Het staat nog altijd 2-0 voor Valencia. In die 36 minuten heeft Valencia dus twee keer gescoord. Daarom heeft er nog wel twee, drie gevaarlijke momenten gecreëerd. Wat heeft AZ kunnen doen? Nou ja, één poeier van Maher. Knap schot van 35 meter, maar een beetje zondagschot. En dan komt Valencia weer. Soldado gezocht, niet gevonden. Van afstand wil Jonas schieten, maar die komt net niet bij de bal. Maar men maar eens aangegeven met die cijfertjes... dat AZ eigenlijk nog niet zo heel veel te vertellen heeft in deze wedstrijd. Maarten Martens loopt nu naar de zijkant. Wordt vastgehouden. Kan de bal toch nog afleveren bij Holm. En dan moet AZ nu met veel mensen komen. El Tidor denkt buiten spel. Ja, vlag omhoog. Komt wel aan in het strafschopgebied van de tegenstander. Er komt ook zelfs een bal. Maar hij is net even een stukje te ver weg bij zijn tegenstander. Hij is overigens El Tidor. Dat is dan wel vervelend om te zien. AZ combineert makkelijk. Het is ook wel een ploeg die wil en kan voetballen op die manier. Met allemaal snelle één keer raken combinaties. Maar iedere keer als El Tidor dan in het spelletje betrokken wordt. Dan valt hij toch wel door de mand en uit de toon. Want dan is hij de bal toch vaak kwijt. Zoals nu kan het wel, maar moet hij wat beter opletten of hij niet zijn directe bewaker al een half medertje voorbij was. De grensrechter had dat goed gezien. Wat mij opvalt is dat Emery, de trainer van Valencia, constant aan de zijlijn uh, zo beetje staat uh, aanwijzingen te geven. Ik heb Verbeek nog niet gezien. loopt ook niemand warm. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen denken om vast warm te laten lopen, Charleston Blinschop. Hij is toch een aardige uh, voetballer met wat bewegingen. Je moet straks toch in die tweede helft een, uh, op een gegeven moment alles of, alles of niets gaan spelen. Uh, maar goed, Verbeek niet gezien langs de zijkant. Wel die uh, Emery, die constant staat... Uh... Wijzen en te gebaren, dat doet hij nu ook. En het is allemaal nergens voor nodig, want de bal is gewoon achterin bij Rami. En Rami speelt de bal dan naar de rechterkant, naar Jonas. Jonas de Diepte zoekend, soldado, maar wordt goed afgeschermd door Viergever. Die een aardige wedstrijd speelt volgens nog Jammer van dat ene onoplettendheidje bij het eerste doelpunt. Maar ja, dat zijn nou die momenten waar Gert-Jan van Beek het uh, gisteren over had. De, uh, uh, je moet je constant stand, uh, bewust zijn van de controle. En als je ook maar eventjes die... Uh, die, die, die controle kwijt bent, dan scoren ze en dat hebben ze al twee keer gedaan. Nu is het ook weer gevaarlijk en is het een pijltje? Nee, daar heeft uh, az gas op. Ja, dat denk ik ook, want voor mij gaat Feghuli over het uitgestoken been van een van de AZ-spelers. Nog niet uit de brand overigens, want daar komt Valencia weer. Uitverdediging is nu heel slordig, bijna zit Alba ertussen, maar het loopt maar net goed af... moet de bal de andere kant op wordt getrapt. Het publiek is boos en ik denk eerlijk gezegd terecht, want ik had ook het gevoel dat Feghuli wel degelijk werd aangetikt. Maar de scheidsrechter stond er vrij dichtbij. En moet dat goed beoordeeld hebben en kent geen twijfel. Het publiek is woest. Dat mag duidelijk zijn te horen aan het fruitconcert. Want uh, ja, vlak voor rust ook nog 3-0. Dat zou een slok op een borrel schelen. Balbezit voor Valencia nog altijd. Mehmet Topal. Die de bal aflevert terug bij Adil Rami. Dat zou met de Nederlandse regisseur het moment zijn om een herhaling te geven van wel of geen strafschot. Maar de Spaanse regisseur durft dat niet aan. Zodat we maar even naar het veld blijven kijken. Adil Rami nu wel heel ongelukkig en lomp zien doorlopen. En dan is hij de bal kwijt. En dan denkt hij, hoe kan ik er nog bij komen door mijn been uit te steken? Dan schopt die Palsen volstrekt ondersteboven. Mag je er nog geel voor geven ook, denk ik. Maar zegt de scheidsrechter ik doe het af met een waarschuwing. Palsen is serieus geblesseerd. Komt nu ja. wel weer overend. En intussen wachten wij op het moment van de strafschop. Of is het al geweest? Nee, nog niet. Ik zit uh, te kijken. Uh, we hebben wel de herhaling gezien van de overtreding van Rami. Was een gebenen Op de enkel van uh, Palsen. Terwijl nu uh, Gertjan Verbeek zich ook uh, voor de de goud gemeld heeft. En uh, uh, uh, met de armen over elkaar wat roept. Terwijl we nu de herhaling krijgen. Ja, ik denk dat hij gewoon uh, gehaald Kom, wordt. Mag hoor. je hem geven, hoor. Ja. Maar goed, hij uh, wordt niet gegeven. Daar zijn wij blij om. Want nu is het uh, nog een beetje een wedstrijd. 2-0. Uh, Valencia leidt tegen uh, AZ. Met deze stand uiteraard. Na de 2-1 vorige week in Alkmaar voor AZ. Zou AZ eruit zijn. Maar één doelpuntje is in ieder geval al genoeg. Om uh, iets leuks te bereiken. Als er een schot van ver komt. Van Holmen. Het uh, doelpuntje zou... Bijvoorbeeld een verlenging kunnen opleveren. Daar kunnen we nog niet aan denken. Want dat doelpunt is dus nog niet gevallen. We zitten in de slotfase van de eerste helft. 2-0, twee keer Rami. Slotfase in de eerste helft. Door een minuutje op drie te gaan. De club van het jaar volgens Johan Kruijf, Dat is AZ nu al. Moet zich dan wel herpakken vind ik in de tweede helft. Om dan ook een beetje van die glans over de wedstrijd uit te smeren. Want je kan de club van het jaar worden betiteld door de grootste Nederlandse voetballer ooit. En dan heeft hij gelijk, want dat is AZ in zekere zin ook wel. Dat doet natuurlijk boven verwachting op allerlei fronten lang mee. Maar, maar kan in ook deze overal naast Ja, kijken. dat kan natuurlijk. Dat is de tragiek van de topsport. Maar in deze wedstrijd zullen ze nog echt wat meer van zichzelf moeten laten zien. Dit is slim gespeeld van Valencia. Soldado weer die er een hoekschop uit had. er wat geluk bij nodig heeft ook. Terwijl die moederziel alleen bij de kornervlag aankomt. En echt geen idee meer heeft hoe hij daar ooit nog uitkomt in de bal via een van AZ over de... Achterlijnspeelde, zo moet aanzetten voor de zoveelste keer, ik denk de zesde. Terug in dat eigen strafgebied om te kijken of ze nu na die mislukte pogingen bij die eerdere hoekschoppen die door Rami twee keer werden binnengewerkt, nu wel een pasklaar antwoord paraat hebben. Kostijn, Jonas staan daar bij die hoekschop. Korte variant, jawel. Bal naar Jonas. Jonas helemaal terug naar Feguli. Feguli. Ja, daar staat weer helemaal Jonas vrij. Speelt hem op Soldado. Je kunt er bijna uittekenen. Soldado stuit dan op Esteban. En dat is maar goed ook. Want dit was een prachtige variant weer. Waarbij gewoon in een paar tikjes. Ja, daar is Rami. Nee, het was niet Rami die de bal net naast komt? Uh, Jonas. Die de bal net uh, naast komt. Maar het is opvallend dat zo'n uh, goed. Uh, ingestudeerde corner. Echt twee, drie tikjes. En je staat alleen voor de keeper. Echt uh, fantastisch gedaan. Ook goed gedaan door Esteban. Die de inzet van uh, uh, Soldado kon tegenhouden. Even daarna dus de koppel van Jonas. Was ook heel dicht bij het doel. Maar niet helemaal. Gelukkig voor AZ. Nog altijd 2-0. Ja, de eerlijkheid is dus dat het eerder 3 of misschien wel 4-0 had kunnen zijn vanavond. Omdat AZ ook maar in de buurt geweest is van de 2-1. Zolang het maar 2-0 is, zegt dat dus ook niet alles. Maar... Als ze straks in de kleedkamer aankomen, dan zullen ze Verbeek voorop niet tevreden zijn over wat ze de eerste helft hebben gepresteerd. Want dat is uh, te weinig geweest om dit Valencia echt serieus in de weg te lopen. Dat gaat op deze manier ook niet lukken, want Valencia is echt ver uit de betere ploeg. Costa gaat een vrij schot nemen, die zoekt naar Mathieu, de linksback die helemaal weer meegekomen is. Die kan de bal opvangen aan de linkerkant van het veld, staat tegen de punt van het strasbourg Dan Komt een scherpe voorzet, bij de eerste paal duikt wel Soldado op, maar die loopt eigenlijk aan de bal voorbij. Die rolt dan door in de handen van Esteban. Die dus zo even wel een goede redding had op het schot van Soldado. Maar na dat sportige uitverdedigd aan de zijkant. ogenblikkelijk weer een kopbal zag van Jonas. Die maar net naast ging. Kans op kans voor Valencia. Balbezit nu voor AZ. Na een overtredingje dat gemaakt wordt door Valencia. Ik denk door Rami. Zo rond. De middenlijn en dat betekent dat AZ in de slotfase van de eerste helft. Want daar zijn we nu toch wel aangekomen. Weer eens met man en macht op de helft van Valencia mag komen. En was het vorige week ook niet in de slotfase van de eerste helft toen AZ scoorde. Het zou mooi zijn als dat nu ook gebeurt. Maar eh, niet uit deze aanval, want die wordt alweer onderschept door Valencia. Gaat de bal naar Soldado, naar voren dus. Goede bal van Soldado meegeven aan Fegoli. Teghuli probeert het te mooi te doen, er langs te komen. Maar dat lukt niet. Palsen liep goed in de weg. En ook de rugdekking van Moisander was goed. En nu kan AZ weer in de laatste minuut van de eerste helft in de aanval gaan met Berens. Berens naar Maher. Maher kijkt, moet terug naar Marcellis. Marcellis terug naar Viergever, of in de breedte naar Viergever. Viergever naar Moisander. Nou eens kijken, wat loopt er nog vrij? Uh... Eltendoor loopt buiten spel. Die moet uitkijken. Als Maher de bal nu in de voet speelt van Eltendoor. Er wordt gekaatst. En Eltendoor krijgt de bal terug. Speelt hem naar Martens. Martens naar de linkerkant. Naar Paulsen. Paulsen op de middenlijn. In de breedte weer naar Elm. En zo gaat men eigenlijk geen meter vooruit. Integendeel heeft men mazzel dat er gefloten wordt voor de overtreding van Jonas. twee trap voor AZ. Blijkmiddels zegt niet zo heel veel aan de hand. Maar uh, AZ krijgt de vrije schop. Heeft hij inmiddels snel genomen ook. Maar her, zoek maar weer eens naar Berend. Zien we dat toch eigenlijk hoe blij iedereen in Nederland ook was... dat die kon spelen nog niet hebben kunnen betrappen op iets... wat hem nou zo uniek zou moeten maken. Namelijk een actie, een snelheid en je tegenstander voorbij lopen. Dat is echt nog niet gelukt. Tidor nu laat zich zo ver zakken... dat hij bijna het hoogte van de middenlijn de bal kan aannemen. In de middencirkel speelt Holman dan de bal terug op de eigen helft. Daar horen die twee heren toch eigenlijk niet te staan. Aan de rechterkant Marcellis, mooi Sander... 4G probeert nu aan de andere kant wel het spel breed te houden. Maar dat hoeft al eigenlijk niet meer. Het is rust. En in de eerste helft die dus nu afgelopen is, heeft Rami voor Valencia twee keer gescoord. De eerste na een zwak optreden van Esteban met een hoge bal die er langsheen ging. En de tweede drie minuten later nadat hij volkomen vrij stond bij de tweede paal. De verdediging van AZ mag zich het een en ander aantrekken. Maar eigenlijk komt AZ in zijn geheel tot de conclusie dat het in de eerste helft uh, niets heeft in te brengen gehad tegen Valencia. 2-0 rust. heerlijk nummer van uh, Ilse de Lange. Ik ben er echt een fan van. Eigenlijk heet ze Anouska de Lange. En uh, ze won in 1998, 2001, 2004 en 2009. in Edison en haar albums bereikten tien keer platina. Geweldige zangeres. Dan de ruststand bij de wedstrijden in de Europa League. U weet het dus. Valencia AZ, wedstrijd die we integraal uitzenden. 2-0 achterstand door uh, de twee goals van Rami. Valencia leidt dus halverwege. Dan Atletique de Bilbao tegen Schalke was eerst 0-1 door Klaas-Jan Huntelaar. En voorlopig de tussenstand na 45 minuten 1-1. De gelijkmaker van Atletico Bilbao in de slotfase van de eerste helft. Metallist speelt tegen Sporting. En daar scoort ook in de slotfase van de eerste helft een Nederlander. Namelijk Ricky van Wolfswinkel En bij de laatste wedstrijd tussen Hannover en Atletico Madrid... is het halverwege nog 0-0. Speed of sound van Coldplay. In maar liefst 20 landen werd het ooit de nummer 1. We gaan het hebben over wielrennen. Met Marianne Vos is de nieuwe leider in de Energiewacht Tour genoemd. Ze maakte in de tweede deel uit van een koppel van 22. De Duitse Ina Joko Teuttenberg won in het Groningse Bad Nieuvenschans de etappe. Vos werd derde. In het algemeen klassement heeft Vos 22 seconden voorsprong op Ellen van Dijk. En dan in Baskenland ook wielrenner Joachim Rodriguez... heeft de vierde etappe van de ronde van het Baskenland gewonnen. En dan ook de leiding in het klassement over van Samuel Sanchez. Rodriguez finishte de solo met 9 seconden voorsprong op Sanchez. Wout Poels kwam als achtste binnen op 17 seconden. Bouke Mollema gaf 4 seconden meer toe. In het klassement is Poels de beste Nederlander... op 29 seconden van Rodriguez. Straks de tweede helft van Valencia AZ. Halverwege is het 2-0 voor Valencia en zou AZ eruit liggen. Maar met een ploeg van Gert-Jan Verbeek je weet het, maar nooit. En op één. Sport of Radio 1. Zondag van 2 tot 8. Opal, Davis-Cap-Tennis, wielrenner, Parijs-Roubaix. Zijn dus die achtervolgers? Daar zit alles in één groot blok bij elkaar. En daar krijgen we een demaratie. En om 6 uur de KNVB-bekerfinale. En de schot maar een centimeter naast gaat. is een wedstrijd geworden met strijd. PSV-Heracles. Maar Dat was de bal verrekt. Ja. En alles langs de lijn. Zondag van 2 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.